Twee uur. Het nos journaal Freddy Fontaine. De Syrische president Assad heeft in een televisietoespraak duidelijk gemaakt dat hij hard blijft optreden tegen ruilschoppers. Terroristen en gewapende bendes die volgens het regime achter het geweld in Syrië zitten, moeten volgens Assad met ijzeren vuist worden bestreden. Assad zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. Als ik stop als president van dit land, dan stop ik omdat burgers in Syrië dat willen. De toespraak die ruim anderhalf uur duurde was de vierde van Assad... sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon. In die tijd zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5000 doden gevallen. Waarnemers van de Arabische Liga zeggen dat het Syrische regime... te weinig doet om het geweld te stoppen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft de stichting Zonnehuizen... onder verscherpt toezicht gesteld. De zorginstelling werd vorige maand failliet verklaard. Door fouten van het bestuur heeft de stichting een schuld van bijna 18 miljoen euro...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 In Den Haag heeft de politie beslag gelegd op 30 panden... die in totaal ruim 3 miljoen euro waard zijn. Een man en een vrouw van 58 zijn aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de Haagse panden... met crimineel geld betaald. We hebben te maken met een, een grote illegale uh, huisjesmelker, althans dat is de verdenking, die het, die het niet zo nauw neemt met de regels die gebruik maakt van allerlei katvangers. Dat is eigenlijk een visieuze cirkel van, van fruiteleus handelen en die proberen we met de actie van vandaag te doorbreken. De politie nam ook vier auto's, een motor en kantoorspullen in beslag en heeft een aantal bankrekeningen bevroren waarop honderdduizenden euro's stonden. Het lijkt erop dat de Iraanse overheid sms'jes blokkeert met het woord dollar erin. Iraniërs die zich zorgen maken over de economie denken dat dat een poging is om het wisselen van Iraans geld in dollars tegen te gaan. De VS hebben strengere sancties aangekondigd en sindsdien worden door bezorgde Iraniërs veel rials in dollars gewisseld. De koers van de dollar is daardoor op straat al opgelopen. Ook Iraanse kranten melden dat sommige sms'jes worden geblokkeerd, maar officieel wordt ontkend dat dat gebeurt. Het weer. Bewolkt, maar ook af en toe zon. Temperatuur rond 9 graden. Morgen weinig verandering. Ook donderdag en vrijdag nog zacht. Daarna tijdelijk kouder met hooguit 5 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A2 Den Bos richting Utrecht zorgt een auto tegen de vangrail voor een file. Tussen het Kopenhagen-Empel en Salbommel staat 2 kilometer. En bij Salbobbel zijn twee rijstokken dicht.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 Het enige moeite klom koningin Beatrix gisteren tijdens haar 50ste staatsbezoek van een boot. En over die 50 staatsbezoeken van Beatrix praten we met royalty-kenner Fred Lammers... die er de helft ongeveer bij was. Ja, toen jij de beelden van Beatrix gisteren zag, Fred, dacht je toen was ik er ook maar? Nou, dat denk ik wel vaak met uh, staatsbezoeken. Hè? Want het, zijn toch, hè, het, is, maar het is heel hard werk, het zijn geen plezierreisjes. Maar aan de andere kant, hè, je, je doet er veel ervaring op. Het zijn toch boeiende tochten, zijn het, hoor. Ik had er wel bij willen zijn. Ik had er zeer graag bij willen zijn, ja. Hij staat bekend als The Iceman, omdat hij doodleuk in zijn zwembroekje op de Noordpil gaat zwemmen... en bijna twee uur in een bak met ijs kan staan. Maar onlangs deed hij iets heel anders. Hij liep een marathon door de woestijn zonder water te drinken, want er moet natuurlijk wel een uitdaging in zitten. Wim Hof, goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, goedemiddag ook. Wat vond u moeilijker, zwemmen in de vrieskou of rennen in de hitte? Nou, het vergt allemaal, concentratie en uh, diepgaan. Dus... Uh ja, het is uh, weer nieuw hè, de, de woestijn en uh, die uitdagingen na twintig records in de koude, ja dat is nieuw en alles wat nieuw is, ja dat heeft toch een extra dimensie. en dat was dus moeilijker uiteindelijk. ja, in het begin, in be dat zeggen ze in Finland, Alkohaina, ja. Hankala, Lopuusa, Tosaiso, en dat betekent, in, de, in het begin is alles moeilijk, maar aan het eind wachten dan dank. Een noodkreet richting minister Henk Kamp van Sociale Zaken. Dat is de brief die Ron van der Wal naar de minister en diverse media stuurde. Hij is werkloos en heeft ondanks zijn goede opleiding... na 300 sollicitatiebrieven nog steeds geen baan gevonden. Meneer van der Wal, welkom. Hoe wel. wan wanhopig bent u? Uh, wanhopig is niet het uh, juiste woord, denk ik. Ik ben juist heel erg gedreven om toch die baan te vinden die ik zoek. En daar uh, gaat u uh, onverminderd mee door met die zoektocht? Uiteraard. Met het dragen van een hoofddoek past de koningin Beatrix zich aan... aan de gewoontes van het land waar ze te gast was. Wat vragen wij eigenlijk van onze gasten? Dat bespreken we straks in de rubriek De Tijdmachine met Herman Pley. Herman, Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je wel eens iemand op bezoek gehad die uh, wat jou betreft de vegging? Eh... Um... Dat zou ik ontzettend leuk gevonden hebben... als ik daar een antwoord op had kunnen geven. Maar dat heb ik eigenlijk nooit meegemaakt. Nee. De meeste van jouw gasten gedragen zich keurig. Ja, nee, maar wij leven in een erg open samenleving. En wij zijn erg gegroeid in overtuiging... dat mensen recht hebben op hun eigen uitingsmanieren. En daar staan wij over het algemeen... tamelijk tolerant tegenover. Dat pikken gewoon verschil. alles. Nee, dat is niet waar. Er nou, zijn heel duidelijke grenzen. En die zijn er ook wel geweest. Ik herinner je bijvoorbeeld aan de KLM-stewardessen... die geïnspecteerd werden door ultra-orthodoxe joden... die kosher wilden eten in een vliegtuig... maar niet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 Ron van der Wal, u bent werkloos, heeft al 300 sollicitatiebrieven geschreven... en omdat u nog steeds geen baan heeft na 21 maanden... heeft u nu een brief geschreven aan minister Kamp en aan alle uh, Kamerleden. Wat hoopt u ermee te bereiken? Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, iemand die langdurig werkloos is zoals ik... Uh, een keer zijn eigen persoonlijke verhaal aan minister Kamp schrijft... en duidelijk maakt dat uh, werklozen niet alleen maar luie mensen zijn... die niet willen werken, uh, maar dat er ook een heleboel uh, zeer werkwillende mensen zijn die uh, een aardig arbeidsverleden hebben opgebouwd, uh, de omstandigheden hun baan zijn kwijtgeraakt en die ontzettend graag weer aan de slag willen, maar de kans niet krijgen. Nee. En u dacht dat de minister dat nog niet door had? Uh, niet voldoende, want als ik zo de geluid uit de politiek hoor, dan uh, vermoed ik dat uh, werklozen weinig goed van het kabinet te verwachten hebben. Ja, de, de minister is toch juist heel erg bezig om jullie allemaal de arbeidsmarkten op te jagen? Nou, daar merk ik helemaal niets van. Nee? Nee. Oké, okay, nou daar komen we straks nog even op terug. Even naar uw persoonlijke situatie. Hoe bent u werkloos geraakt? Door een uh, reorganisatie. Wat, wat voor werk deed u? Ik uh, werkte op een bedrijfsbureau bij een technisch bedrijf. Een bedrijfsbureau bij een technisch bedrijf. En welke opleiding heeft u gedaan? Een uh, hbo-opleiding. Dus, uh, informatie, dienstverlening en management. Informatie, dienstverlening en management. Dat klopt. En heeft dat dan per se met elkaar te maken of zou u op allerlei vormen van management inzetbaar zijn? Ja, we maken er maar meteen een soort intakegesprek van. Uh, het moet natuurlijk wel iets uh, te maken hebben met informatiestromen en informatiebeheer, uh, informatiebestanden. Uh, ja. uh, maar in principe kan het uh, ingezet worden binnen ieder grote bedrijf. En hoe oud bent u? Ik ben 42 jaar. En hoeveel, hoeveel jaren werkervaring heeft u? Nou, ik werk vanaf mijn zeventiende. Ik heb thuis mijn studie altijd gewerkt als schoonmaker. Dus uh, reken u maar uit. Ja, het jaren. Ja. Snapt u zelf waarom het lastig is om werk te vinden? Uh, dat begrijp ik wel. Het is natuurlijk een economische crisis. En uh, ik begrijp best wel dat bedrijven uh, op dit moment in een overlevingssituatie uh, kunnen zitten. Aan de andere kant uh, heb ik wel de indruk dat bedrijven ook in een soort ontslagroes uh, verkeren. Ontslagroes? Ja. Ha, en... lekker ontslaan. Nou, uh, dat ze wat doorslaan uh, met reorganiseren en mensen eruit schoppen. Uh, en ja, daar uh, kan ik er natuurlijk niet mee aan zijn. Ik nee. vind het niet echt sociaal. Nee. U heeft 300 sollicitaties gedaan. Was dat meestal op functies waarvan u zegt daar was ik echt gekwalificeerd voor? Uh, dat was uh, uiteraard op functies uh, op mijn eigen vakgebied. Maar omdat het aantal vacatures uh, op dat vakgebied uh, beperkt is, uh, heb ik natuurlijk ook breder gezocht. Naar andere functies die ik ook heel goed zou kunnen vervullen. Bijvoorbeeld? Nou, commercieel medewerker of, of uh, uh, algemeen medewerker binnendienst... of uh, financieel administratief. Ja. Uh, ik heb onlangs uh, twee maanden detacheringswerk gedaan... voor uh, uh, Brunel Finance bij een verzekeringsmaatschappij. Ik heb ook een uh, verzekeringsachtergrond. Uh, dus ja, uh, breed genoeg zou ik zo zeggen. En wat voor brieven schrijft u? Zijn het iedere keer min of meer dezelfde brieven die u uitdraait... of maakt u er iedere keer veel werk van? Uh, dat hangt een klein beetje van de functie af... Uh, als het echt een functie is die 100% aanslaat bij wat ik wil en wat ik kan, dan maak ik er wat meer werk van. Uh, maar goed, uh, ook andere functies uh, zijn natuurlijk interessant voor mij. En ja, daar gaat ook een, een nette brief naartoe. Maar net iets minder speciaal dan bij de functies die u echt leuk vindt, als ik goed luister. Ja, uiteraard. Uh, als je zo vaak brieven moet schrijven... Dan, uh, Want hoe dat... vaak moet je solliciteren in uw geval? Oh, dat is vier keer in de maand, maar daar zit ik uh, heel erg dik over. Daar zit u dik boven, dus u zou die brief ook niet kunnen schrijven? Op die functie die u niet zo leuk vindt? Ja, dat, dat is een mogelijkheid, maar daar kies ik niet voor. Ik kies er juist voor om iedere kans aan te grijpen die ik, ah ja. die ik voorbij zie kan. Maar waarom dan niet elke brief even mooi? Uh, omdat ik zo al een, een hele drukke dagtaak heb aan, <laughs> ja. aan bellen... En, en brieven schrijven en internet afschuimen... En u bent echt fulltime bezig met werkzoeken. Bijna wel, ja. ja. En dan hoor je ook altijd zeggen, uh, ja, je moet brieven schrijven... maar je moet ook netwerken en je moet je netwerken aanspreken. Werkt dat bij u ook? Oh, maar dat netwerk, dat heb ik ook wel. Alleen dat bestaat uit mensen die allemaal bij bedrijven werken... Uh, die eerder mensen eruit schoppen dan dat ze mensen aannemen. Ja. Dus, dus dat heeft, schiet niet echt op. Dus heeft niet zo'n zin om daarmee te gaan praten... of daar eens even gezellig mee te gaan lunchen of zo? Nou ja, dat doe ik wel, maar uh, tot nu toe is dat weinig zinvol gebleken. Ja. Hoeveel uh, sollicitatiegesprekken heeft u inmiddels gevoerd? 300 brieven? Uh, uiteindelijk een, een stuk of. Een stuk of acht. Acht. Ja. Dat is ook en veel? Nou, heb je wel elke weer een beetje hoop, hoop lijkt me. Ja, natuurlijk ja, heb je dan hoop. Uh, daarbij, daarbij reken ik dus niet uh, de gesprekken bij uitzendbureaus en dat is hier gewoon echt een, U schreef een brief op, op, een, ja. op, een, op een vacature en u mocht komen praten. Ja. ja. Uiteindelijk weet u het niet tot nu toe. Wat mm -hmm. krijgt u te horen? Waarom uh, nemen ze u niet aan? Uh, vaak uh, sluit de opleiding net niet aan bij de persoon die zou zoeken. Of de waarin sluit net niet aan bij uh, de functie die ze aanbieden. En wat ik ook vaak te horen krijg is dat ik uh, overgekwalificeerd ben. Overgekwalificeerd? Overgekwalificeerd. Dan moet u op andere functies solliciteren. Nou, uh, daar ben ik niet helemaal mee eens met de stelling. Want ik heb een hbo-achtergrond, maar uh, we leven in moeilijke tijden. Dus ik solliciteer ook op mbo-functies. Ja. ja, en die zou u ook goed kunnen. Maar dan zijn zij ja, bang dat u snel meer wilt. En niet rustig op die stoel blijft zitten misschien. Misschien wel, maar dat is een aanname. Ik, uh, ik kan dat niet hard maken, maar ik kan me er iets bij voorstellen. En weet u dan ook hoeveel mensen er solliciteren op die functies, waar u ook op solliciteert? Uh, wat van aantallen heel, gaat... af, heel af en toe wordt dat wel duidelijk gemaakt. En dan gaat het uh, vaak inderdaad om, om honderden mensen die gereageerd hebben. Zo. Ja, dat, uh, dat is een resultaat van internet. Dus als je, al bij, als je dan al uitgenodigd wordt, dan is het eigenlijk al bij jou een heel eind gekomen. Ook dat klopt. Ook, ook al krijg je die baan niet. Ja. ja. Wordt u nog zaggereinigd van een afwijzingsbrief? Uh, ja, uh, niets menselijks is maar vreemd. Uh, en het is van de kunst om je daar uh, tegen te verzetten. Hoe doe je dat? Door te proberen geestelijk heel sterk in de schoenen te staan. En te proberen om dingen te relativeren. Maar je krijgt die brief, je maakt hem open, je denkt spannend. Nou, tegenwoordig gaat alles uh, meestal per ah, telefoon of e-mail. Ja, okay. Maar ik krijg ook brieven en dan maak je zo'n brief open. En dan krijg je de zoveelste afwijzing en dan ga je maar even een stuk door het bos lopen ofzo. Nou ja. Mag ik? Even nieuwe inspiratie. Ja. Helemaal blij. Uh, bent u het er ook wel eens een beetje mee eens? Of de, hè, zij zeggen, uh, uw opleiding sluit niet precies aan bij de functie die wij hebben. Denkt u uh, na ze gesproken te hebben van, ja, dat klopt wel een beetje? Of denkt u het is gewoon een formule die ze altijd gebruiken? Mm, ik zit er ergens tussenin. Uh, in bepaalde gevallen kan ik me natuurlijk wel voorstellen... dat er een sollicitant is gekomen die uh, een profiel heeft... dat beter aansluit bij de functie waar ik toevallig ook ja. op heb gesolliciteerd... Ja. Aan de andere kant, uh, ik krijg nu zoveel standaard afwijzingsberichten. Ja, precies. Ja. Uh, dat het ja. volgens mij helemaal niet meer uitmaakt wat je nou schrijft. Ja. Ja. Bent u bang ja. dat het helemaal nooit gaat lukken, meer? Ik ben daar uh, niet bang voor. Het gaat absoluut lukken. Ja, daar bent u van overtuigd? Ja, ik uh, geloof in mijn eigen kunnen. Ik geloof in mijn eigen kracht. Uh, en er zal toch wel ergens een werkgever zijn die mij een kans wil geven. Ja, Elspeth, je wilde wat vragen? Uh, ja, hoort u ook wel eens niks? Regelmatig. Ja, want ik kan me herinneren dat ik ooit ook eens een keer honderd brieven heb geschreven na mijn afstuderen van die geweldige studiegeschiedenis, Herman. Ja, nee. En dan hoor je ook ja, Dat is jij ja, helemaal Nee, het is ja, allemaal nee, goed gekomen. Excuses. Maar, Ex <laughs> maar dat kreeg je ook heel vaak helemaal, helemaal geen enkel antwoord. Dat is correct, dat is nog steeds zo. Ja. En belt u dan ook op of vraagt u dan ook een verklaring? Of denkt u nou ja. Ja, dan? soms wel, soms niet. Uh, het hangt er een beetje vanaf uh, wat voor functie het is. Maar ik heb inderdaad uh, regelmatig nabelacties uh, gedaan. En dan word je vervolgens alsnog met een kluitje het gestuurd. Ja. Dus, dus daar heb je eigenlijk uh, nooit wat aan. Dat levert niet zoveel op. Nee. En want... uh, Twijfelt u een enkele keer wel eens aan uzelf... dat u denkt, misschien doe ik iets fout of zo bij, bij die gesprekken? Nee. Nee, nee u bent, want u maakt een hele overtuigde indruk. en overtuigende Jawel. indruk ook. Dus uh, da, dat is niet de reden van de vraag. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je denkt van... Kent u veel mensen die in een positie verkeren zoals u? Uh, nou, niet allemaal gelukkig, maar nee, nee. <laughs> toch wel een aantal. En ja, ja. Uh, ja, natuurlijk praat je over de werkloosheidsproblematiek. Ja, ja, ja. en, en wat hun, hun positie daarin is en hoe zij daarmee omgaan. En ja. wat hun ervaringen zijn. Ja, maar ook hoe ze het doen. Hoe ze die gesprekken voeren. Want er is ook coaching in. Hè? Dat, de, de, heeft u daar gebruik van gemaakt? Of, en dat ze u... Solliciteren voor beginners. Ja, nou, niet nou, voor ja, beginnen. Solliciteren voor uh, gevorderde. Ja. ja. Allerlei tips geven. Uh, nee, ik... Uh, ik heb een redelijke opleiding gehad. En een ja. deel van de opleiding was sollicitatiebrieven schrijven en gesprekken voeren. Oh, dat zat in de Een op... stuk PR, <laughs> ja. stuk management. Dus. Ja, ja. ja. uh, Communicatietechniek en zowel mondeling als schriftelijk. Dus ja, ik denk dat ik wel redelijk uh, nee, nee. Uh, onderbouwd uh, ben om, om te kunnen ja, solliciteren. Nee, nee. Bent u overal toebereid? Schoonmaakwerk, als aspergesteken? Oh, maar ik, uh, ik heb ook gesolliciteerd naar schoonmaakwerk. Zeker. Ik bedoel, ja. tijdens mijn studie ben ik jarenlang schoonmaker geweest. Maar dat is al even geleden. Dat is wel even geleden, maar nog, ik geloof niet nog... dat die branche erg veranderd is uh, tussen. Maar zou je dat nog willen doen? Als het echt niet anders kan? Ja hoor. Ja, dan gaan we ja. dat gewoon weer doen. Ja. En, en de minister, minister Kamp, wil mensen weer aan het werk zetten. Je hoort ook dat het UWV daar mensen onder druk zet om weer te gaan werken. Allerlei mm -hmm. trainingen en dat soort dingen aanbieden. Wordt u ook van die kant geholpen? Of, of... Nou, nee. eigenlijk niet. Helemaal niet? Nee, ik, uh, ik ben toch wel enigszins teleurgesteld in het UWV. Uh, ik heb een keer of drie, vier gevraagd uh, of ik misschien een cursus zou kunnen volgen... Ja. Uh, dat was allemaal niet mogelijk, want uh, de geldpot was leeg. Oh. Maar het is nu een nieuw jaar, dus misschien is die weer vol. Ja, nou ja, ik zal eens bellen, maar uh, ik heb er weinig, uh, weinig Maar ze begeleiden op. u niet, of ze helpen u niet op een of andere manier om toch weer aan het werk te komen? Nou, het, uh, het punt is dat ik uh, nou, zelfredzaam word geacht op grond van mijn arbeidsverleden, op grond van mijn oh. Uh, oh. Uh, opleiding. En ze denken dat u dat niet nodig heeft. Dat, uh, dat denken ze inderdaad. Ja. De man aan wie u uw brief heeft gestuurd, minister Kamp, die zei onlangs dit over werklozen. Oudere werknemers die moeten zichzelf realiseren dat het uh, belangrijk is om als je ouder wordt, dat je dan toch voldoende waarde blijft houden voor een werkgever. Een werkgever die moet wel met jou geld kunnen verdienen. Uh, dat betekent dat je moet zorgen dat je opleiding op niveau blijft, dat je de vaardigheden op uh, peil houdt, dat je fit blijft. Ja, en dat, zijn de, dat is het belangrijkste om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Eens? Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk dat er een heleboel uh, wat mindere jonge uh, werkzoekenden zijn... Uh, die zeer capabel zijn uh, en die erg gemotiveerd zijn om weer aan de slag te gaan. Uh, alleen die kans gewoon niet van het bedrijfsleven. Want die, het, het bedrijfsleven heeft de deur dichtgegooid. Maar ja, die zitten in een crisis, die moeten overleven. Nou, dat is in een aantal gevallen... Het, uh, dat, dat is zo... Maar er zijn ook genoeg bedrijven die uh, eigenlijk uh, helemaal niet zo erg in de crisis verkeren. En die zijn ook uh, als een dolle bezig om te reorganiseren oh. en mensen te ontslaan. Zegt u dat ook als u op het sollicitatiegesprek komt? Misschien niet. niet. Nee, vinden ze het niet zo leuk om te horen. <lacht> nee, maar goed, uh, er zijn wel meer dingen die ik, uh, die ik vind en denk uh, die ik op zo'n moment uh, niet moet, uh, zeg, op tafel nee. gooi. Moest u wat overwinnen om deze brief te schrijven en om hier ook te zitten vanmiddag? Ja, natuurlijk. Kijk, een hele lange periode denk je van, nou ja, het, het, het zal toch wel een keer lukken. Statistisch gezien zelfs. Uh, maar op een gegeven moment dan, uh, ja, is de nood hoog. En dan uh, denk ik van, ja, een sollicitatiebrief schrijven heeft weinig zin meer. Het moet maar een Ik deze blijf deze het wel doen, ja. uiteraard. Maar of dat veel zin heeft, dat vraag ik me af. Uh, en dus gaan we het over een andere boeg gooien. Nou, ja. nou, mensen die uh, uh, u gehoord hebben, kunnen ons mailen. Zal ik het mailadres nog een keer noemen? Dat is uh, dit is de ww.ditistedag.to.nl. Wie weet? Wel. Nou, ik, uh, ik hoop dat er iets positiefs staat voor het Voor de uitzending. Tijdens de, de uitzending. Ja, misschien ja, dat we binnen... gaan. We gaan het voor drie uur... Ja, nee, dat kan ik niet nee. beloven. Het, het liefst uh, ergens in de buurt van Apeldoorn. Okay, okay. Daar ik. Ja, je moet ook verhuizen van kampen, als het nodig is. Nou, daar moeten we het nog eens even over hebben. Ah, okay. ik, ik, ik heb net een nieuw huis betrokken. Oké. Okay. Straks Iceman Wim Hof. Hij kan bijna twee uur in een bak met ijs staan. Wat kunnen wij daarvan leren? Maar nu eerst royalty-kenner Fred Lammers. Ja, Fred Lammers, de koningin is op staatsbezoek in diverse Arabische landen. En uh, uh, Jij hadden er wel bij willen zijn, maar goed, dat ben je niet. Zit je dan voor de buis? Kijk je alles? Nee, oh nee, nee, nee. Nou, het journaal, dat, dat brengt trouwens niet zo heel veel. Als er iets bijzonders... Maar als er iets bijzonders voor van, dan krijg je het op het Want dat is wel komisch eigenlijk. Hè. Zoals uh, gisteren dan, dat ze naar land moet gaan. Als er iets misgaat, dat ze via een loopplankje een beetje stuntelig doet. Ja. Dat, uh, dat zie je dan eigenlijk. Hè. Maar dat krijg je gewoon mee als je naar het journaal kijkt. En daar ben ik een vaste afnemer van als ik thuis ben. Oké, okay. 50 werkbezoeken. Dit is haar vijftigste. Dat is best een boel. Is dat meer dan van haar moeder en haar grootmoeder? Ja, veel meer. Willemina die heeft er heel weinig. Ik heb die overzichten gelezen. Willemina ook maar een stuk of uh, elf of twaalf, zoiets. En Juliana was in de twintig, meen ik. Maar ja, het was natuurlijk een andere tijd. Het reizen was toen zeer ingewikkeld. Want als je ziet, Beatrix, die is de hele wereld over gegaan. Nou ja, voor Australië en Japan en China. Nou ja, dat was ten tijde van Juliana. Ging het er iets beter, maar dat was toch veel moeilijker, was het. Hè? Dus dat, de wereld ligt nu open en dat uh, speelt toch wel een rol. Ja. ja, ik moet je even onderbreken. Op Twitter is iemand die zegt... Ik heb een voor deze meneer, oh, nou de <laughs> nog een... BTB-trap renovatie, dat is de branchevereniging van trap renovatie Benelux. Nou ja, ik weet niet of het klopt, maar we hebben er een binnen drie minuten. Dat is nou, dat is, uh, heel erg we gaan proberen u met elkaar in contact oh, te ja. houden. <laughs> ja. De staatsbezoeken, uh, dus zij Beatrix reist veel meer dan haar, haar moeder en haar grootmoeder. Uh, zegt ze ook wel eens nee tegen uitnodigingen? Ja, nou dat hoor je dus niet eigenlijk. Nou, dat gaat helemaal... Dus ja, die uitnodigingen komen ook bij een, uh, bij een regering binnen eigenlijk. En dat wordt lang van tevoren wordt al geregeld. Dus men, op een gegeven moment komt er een uitnodiging. En als er een uitnodiging komt, dan gaat het soms al een paar jaar overheen. Dat komt er op een lijst te staan. En dan bekijkt men, is het uh, nodig? Kan het resultaat hebben om daarheen te gaan? Want vooral ja, die economische betrekkingen, die spelen nu een grote rol. Mm -hmm. Dus dan denkt men ook, ja, als we zo'n handelsmissie meteen mee kunnen laten gaan... en uh, levert het ook wat op. Hè. Zo wordt het echt helemaal van alle kanten oh, ja. wordt het, uh, afgewogen... Of of het nuttig is en of het doeltreffend is Ja, Maar gaan. je zegt dus, de bezoeken waar, waar ze niet op ingaat, dat horen wij nooit, dus dat weten we eigenlijk dat niet. Dat weten we niet. Heb je nooit wat gehoord van een land waar ze niet heen ging? Nee, nee. nee. nee. Nou wel, Suriname. Dat Suriname. Oh ja, oh, ja. dat ja, is inderdaad zo. Ja, verschillende keren ja, ja. uitgenodigd. En ja. Ja, dat wordt uh, categorisch geweigerd. Ja, vanwege ja. de politieke situatie. Ja. Ja. Ja. ja, Dat speelt dus duidelijk een rol ook, natuurlijk. Inderdaad, want uh, dat was nu ook een beetje nu in de dat het het was ook een beetje, vorig jaar dat het niet kon en nu vond men toch dat het iets was maar ja je kan er verschillend over denken ja. maar dat speelt heel duidelijk een rol ook als je nou zo'n bezoek, zo'n staatsbezoek aan de uh, Verenigde Arabische Emiraten vergelijkt met bezoeken uit de begintijd van de Koningin, wat valt jou dan op? Nou, in het begintijd, ja. Ten eerste, ja, Beters gaat er wel wat makkelijker mee om, eigenlijk. Als je dus de beelden die je ziet en zo, want uh, die, die zijn ontspannender. Hè? Want uh, de NOS doet dan wel om uit de kosten te komen. Hè? Dus een, een samenvatting altijd. Dus dan kan je een aardig beeld krijgen van hoe toersen gaan. En, ja, toch in, maar om in Om uit het begin, de kosten te komen, wat bedoelt u daarmee? Nou, ze sturen iemand mee, dus uh, ja, dan moet je toch ook wel... O, uh, Dan dus moet je toch wel wat centen iets kunnen brengen, eigenlijk. -tijd. En het journaal, ja. dat brengt bijna niets. Dus als je daar een leuk half uur of zo van brengt, dan is dat programma betaald. Oké, okay, ja. Het is echt ontspannender dan in het begin? Ja. En het was ook, maar in het begin was het, het was ook een andere tijd. Toen kregen staatsbezoeken veel meer aandacht. En dat was echt, ik denk bijvoorbeeld het staatsbezoek in Duitsland voor het eerst in 1982 en in Engeland. Dat kregen de kranten enorm veel aandacht. En dus, in, ja, en nu tegenwoordig, dat, die staatsbezoeken, een fotootje, maar het krijgt niet veel aandacht, krijgt het meer. Maar alleen met zijn welop uit, als er iets aparts gebeurt, dan krijgt het aandacht. Hmm. Zoals nu toch met die hoofddoeken, nou dat leveren de leuke foto's op. Nou, alle kranten hebben dat groot gebracht eigenlijk. Ja. Maar dat, je zegt, ge gewoon regulier staatsbezoek kan op veel minder belangstelling zijn. Rekenen. veel minder belangstelling. Hoe, hoe komt dat dan zijn we niet meer zo geïnteresseerd in wat het koninklijk huis doet? Is, ja, nog, ja, Het zijn toch ook vaak het, het, er zijn de vergaderingen, zijn er of er zijn bijeenkomsten. Het is een beetje saai iets. Er is weinig over te schrijven natuurlijk ook. En, en op een gegeven moment en als zoiets speelt en is hem ook van tevoren is hem er al heen geweest. Als we bijvoorbeeld laten we zeggen we willen de handelsbetrekkingen bevorderen, nou ja, dan in een reportage vooraf is er al iemand geweest dat je daar een, een, een gedegen artikel over schrijft eigenlijk. Ja. Dus dan valt dat er weinig meer te dat melden. De koning in de Je zou er een foto kunnen maken, maar die foto's zijn ook natuurlijk vreselijk. En aan tafel zit met, met een stel van die zakenmensen. Hè? Dus dat zit er nog geen idee. brood in. Nee. Mijn hoofd was er bijna van de loopplank valt. Ja, dan oh, ja, dat wel. zeg ik juist. Dat, dat, daar is er echt op uit. Dat krijgt een aandacht. Ja. Dat zie je gisteren bij de NOS niets. Maar dat krijgt aandacht. Ja. En dat heeft ze best aardig opgevat. En eh, het ging een beetje stuntelig, maar dat ze toch na afgelopen het best wel aardig ja. eigenlijk. En als je inderdaad zo, je, inderdaad, dus met zo'n hoofddoek om en enigszins vermomd, daar loopt. Zouden ze het, dat... het expres gedaan hebben om aandacht te krijgen? He? Nou ja, nee, ze, ze wist dat ze erin zou gaan en dat je daar aan die regels aan moet passen. Want Elisabeth is vorig jaar er ook geweest en die had, was ook dus ja, op die manier ook. gekleed. Ja, dat is zo, dat weet je. Dat, Jij als... bent uh, 25 keer mee geweest. Hoe, nou, gaat dat, hoe, ga, hoe gaat dat dan? Heb je dan ook tijdens zo'n reis contact met de koningin? Ja, nou je hebt altijd, het is altijd op een gegeven moment, uh, dat is altijd wonderlijk. Hè? Terwijl hier in Nederland, interviews geven ze niet en alles en nog wat. Maar tijdens zo'n staatsbezoek heb je altijd dus een minuut of tien, of soms iets langer. Dan, je wordt voor de zoveelste keer wat je voorgesteld aan haar. Maar en dan, en dan, ze weet niet wie je bent? Of dat ja, nou, weet dat ze hoort wel. er gewoon bij. Dat oh. zo, hè? Je, de ene keer gebeurt het plechtig, wat je naam dan afgeroepen. De andere keer gaat het informeel. En dan kan je zo wat, heb je zo een, een, en een soms is het beste huis tuinen keuken je best, dat levert best een aardig artikeltje soms op eigenlijk. Hè? En soms, en verder, maar niet nou, altijd. Ja, en het groepje wat meegaat. Dat is toch altijd een beetje hetzelfde groepje. Want ze wil niet het ene keer Jantje meegen, de andere keer Pietje. Dus ze kent al die mensen, dat groepje ja. kent ze. Dus is dat leuk? Ja, bepaalt ze dat zelf, wie er mee mogen? Nee, tuurlijk niet. Nee, nee, okay. nee. Nee, en is, klant... dat dan, is dat dan leuk, ook in zo'n groepje? Dat je een beetje een soort schoolreisje oh, ja, hebt? Ja, dat of is zo? heel leuk. Dat, is, dat, dat, worden, <laughs> al, dat, dat worden de het goede collega's. Ja, als je dus een scoop hebt, bij wijze van spreken, dat zou je niet vertellen bijvoorbeeld. Hè? Ben je opeens maar naar je hotelkamer verdwenen? Dat, uh, ja, ja dat, uh, dat natuurlijk. Maar verder, ja, want het is best, ja, de mensen zeggen, het is geen plezierreisje. Want meestal, ten eerste, de tijdsverschillen is heel groot. Dus met kranten bijvoorbeeld. Vaak, dan moet je, als het hier avond is in Nederland, dan is het daar bijvoorbeeld midden de nacht. Dan moet je die verhalen nog uh, uh, regelen en zo. Hè. Dus dat, uh, en bezoek. je moet ook vaak en beter die gaat dan vaak een zo'n bezoek, gaat ze met een vliegtuig even heen. Nou, en wij moesten in de hols van de nacht erop, met een bus of zo, je ergens naartoe gebracht. Hè. Dus het is, uh, ja, het, het is hard werken. Niemand hoeft medelijden te hebben, het is heel boeiend. Okay. Zo heb ik het tenminste altijd ervaren. Laten we even luisteren naar een stukje van het staatsbezoek aan Israël. Het eerste officiële staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan Israël. Maar het bezoek van koningin Beatrix en prins Klaus aan Oost-Jeruzalem... heeft een privékarakter. Want zowel de Israëliërs als de Palestijnen maken aanspraak op de oude stad. De koningin wil de heilige plaatsen bezoeken... om het staatsbezoek een spiritueel karakter te geven. Bij de klaagmuur wordt gebeden om vrede en gezondheid... Ja, dat was het staatsbezoek aan Israël in 1995. Wat maakte dat een bijzonder bezoek, Fred? Ja, dat was toch heel. Ik was er ook bij. Het was best bijzonder. En, en met name bij die klaagmuur en zo. Wat men dus helemaal privé beschouwde. Dat kreeg enorm veel aandacht natuurlijk. En daar was, best, daar was iedereen geïnteresseerd. Dus dat leverde foto's op en ook wel een verhaal en zo. He, dat, ja. Maar het was toch. Ja, en ook. Dus dat oorlogsverleden. Het was toch wel. Ja, best emotioneel was het natuurlijk. Dat ja. ja. had, had wel inhoud duidelijk. Nog ja. andere bezoeken die jij als memorabel je herinnert? Ja, elk bezoek heeft zijn eigen verhaal, maar ik denk ook op bezoek in Indonesië wat dan 14 dagen duurt. De eerste week is dan officieel, maar Suharto die eigenlijk op een gegeven moment ja, niet zo beters had, want Juliana was er ook geweest en Suharto was bevriend met Bennett, maar beter. Ze werd gewoon gechauffeerd eigenlijk, hè, dat hij te laat kwam of dan zou mevrouw Suharto meegaan die kwam dan niet eigenlijk. Hè. Dat was heel pijnlijk was dat. En die tweede week ja, toen was er niemand meer bij, toen zo ging ze meer naar Sulawesi en allemaal ging ze, dat ging, was informeler eigenlijk. Maar ja. dat was, en dan is het ook met zo'n lang bezoek, wat een paar weken duurt, dat is altijd, dan wordt het een beetje informeler en dan krijg je ook contact met de mensen, ook als, als reizen de journalisten en zo, met de Je bent in hetzelfde hotel, ben je, je gaat in hetzelfde vliegtuig van de ene plek. Dus je de hoort andere. nog eens wat eigenlijk. De, je hoort nog eens wat, ja. ja dus dan ja, komen we echt echt de echte verhalen. Ook, uh, pijnlijke ja, dingen lagen daar toch ook, want dat was toen toch ook dat gedoe dat Indonesië vierde dat ze vijftig jaar onafhankelijk waren. Ja, dat en je rekenen vanaf 1945. Ja. Ja. En wij rekenen vanaf 1949. Ja. En dat bleef niet verborgen. Wat dus ik uh, heel onder... bijzonder heb gevonden eigenlijk, want Juliana, die was ook daar geweest eigenlijk. En dat was helemaal keurig verlopen. En toen Beters er naartoe ging, dat kreeg veel meer aandacht. En ze, die was er ook heel nerveus over. Want ze vertelde, ze kreeg allerlei adviezen, had ze gehad. En toen zei ze, nou, op een gegeven moment, ja, wat ze dan moest doen, hoe ze de toespraak moest houden bij het staatsdiner. En toen zei ze, nou, op een gegeven moment, zegt ze, toen heb ik maar gedacht bij het nooit einde, ik zet mijn ramen maar tegen elkaar open en ik laat al die papieren maar wegwaaien. Maar zeg ze zegt, ik heb wel mijn eigen zin gedaan, want ik werd gek van de verschillende adviezen die ik ja, allemaal kreeg. Ja, wat... Maar ze was heel zenuwachtig door. En de dag daarna zei ze, oh, wat ben ik blij dat dat achter de rug is, want ja. ze wist dat hij op die toespraak enorm werd gelet. Het was een weegschaal, werd gewogen, elk woord. Dus eigenlijk is het voor haar ook behoorlijk stressvol, zo'n staatsbezoek. Het is best wel stressvol, de ene ja. meer dan de ander. Maar ja, en vooral beter. is een perfectionist. En, want ik heb ook wel meegemaakt. Want een keer, nou, toen, dat was ook wel grappig, was dat eigenlijk. En uh, toen was op een gegeven moment. Nou, mijn kamer. Mijn, mijn kamer was, en toen was ook uh, bij de NOS was er iemand lames. Dus er was één verschil, was dat verschil. En die had, die had mijn kamer gekregen, dus ik had geen kamer. Nou, en toen zei ze ja, ze hadden van mij wel iets geboekt. Ergens, er was een half uur buiten de stad ergens. Nou ja, dus, eh, dat was in China was dat. Nou ja, dus op een gegeven moment, ja, een half uur de stad. Toen kom je er weer terug en als er wat mee te delen valt. Dus ik zeg, nou, ik, ik heb hier geboekt en ik wil hier een kamer hebben. Dus ik ben een half uur bij die receptie blijven staan. Ja, ze zaten met handen in het haar. En toen kreeg ik ineens een kamer op de etage waar Beatrix was. En de ja, de ja, nou ja, en, nou, en toen kwam ik daar boven. En toen was Beatrix was met een bandrecorder bezig met een toespraak. Want ze wilde vooral... Nou, ze ze is het oefenen. Perfect. Nou ja, ze wilde uitspraak. Wilde, oh, perfect. Ja. Ze wilde beter spreken dan iemand in de, zelf. Dat is een voorbeeld gewoon, hè ze is er echt mee bezig ja. dat er niets op aan te merken valt. Dus de ja. huiswerk doet ze zeer goed. Ja. Ja, ja, en heeft het nog even aangeklopt? Of durft u dat toch ook weer? Dat niet? heb ik maar niet gedaan. Nee. Je moest wel, was... Maar de beveiliging, die keek onderstapte ik uit de lift. Ik genoot er wel van. Hoor. De beveiliging, die... ja, dat was echt wel heel leuk. Ja, u dacht, ja. er zit zo'n ja. zo journalist op dezelfde verdieping. Nog even de vraag natuurlijk. Uh, uh, Willem-Alexander en Maxima gaan tegenwoordig ook altijd met haar mee. Is dat ook om hen voor te bereiden op een snelle troonswisseling? Nee, dat heeft er niets mee te maken. Je moet denken, ja, dus Klaus is weggevallen eigenlijk. En als je zo met een koppeltje gaat nou, he, dan, dan is het veel makkelijker, het is ook plezierig... en het krijgt ook meer... Uh, ja, het wordt informeler en Maxima... Ja, die, uh, die stilte er vaak de show. Dus, dus als je zo iemand in je gevolg erbij hebt... dan wordt het, komt het toch wel ontspannender over... Hè? als dat toch beter zijn oude mevrouw erop bezoek gaat. Hè? Dus zo werkt het ook, ja. ja ik, ik, ik, ik heb net aan Jurgen van den Berg beloofd... dat ik u zo even zou vragen naar het... De Wereld Draait Door filmpje van gisteravond. Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik gewoon dat is schandelijk. Vind ik. Schandelijk, ja. ja? Ja, dat vind ik gewoon. Hè. De, de gewo hè. Dus, en dat is tegenwoordig... Ja, beter heeft toch in de blazoen... Om het koningschap uh, voor te dragen. En de waardigheid van het koningschap. En als je zoiets gaat doen, ja, dan maak je die mensen gewoon belachelijk. Hè? Zou Ik vind... Het zou verboden moeten worden? Ja, wat is nou verboden? Je zou gewoon je verstand moeten gebruiken... en zoiets niet doen zeg ik. Ja. Dat is een vorm van innerlijke beschaving. Ja, ja, ja. dit gaat de grenzen te buiten. Oké, okay, na het nieuwsoverzicht van half drie gaan we verder praten met Wim Hof... bekend als de Iceman, omdat hij moeiteloos in ijswater op de Noordpool kan rondzwemmen. Maar onlangs verruilde hij de kou voor de hitte van de woestijn. Hoe is dat bevallen? Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS-journaal.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 Volgens hem zitten achter het geweld in Syrië terroristen en gewapende bendes. Assad zei verder dat hij niet van plan is om op te stappen. Sinds de onrust in Syrië bijna een jaar geleden begon... zijn volgens de Verenigde Naties zeker 5000 doden gevallen. Het Groningen Museum is door het hoogwater tienduizenden euro's aan inkomsten misgelopen. Het museum moest vorige week drie dagen dicht en liep daardoor zo'n 40.000 euro mis. Vorige maand werd bekend dat het al een schuld heeft van 4,3 miljoen euro. En een dierenopvang in Arle-Rikstel moet buren een schadevergoeding van bijna 9000 euro betalen. De buren klaagden bij de rechtbank in Den Bosch over het lawaai en de stank van 1500 katten en 70 honden in de opvang. Hun huizen zijn vanwege de overlast ruim 20.000 euro minder waard geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar dit is de dag. Met aan tafel Wim Homp, Hof, beter bekend als de Iceman, royalty-kenner Fred Lammers, Ron van der Wal. Hij richtte zich met een noodkreet tot minister Kamp omdat hij na 300 sollicitatiebrieven nog steeds werkloos is. En Herman Pleij. En u kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD of gaat u naar de website dit is de me Nu. I One. Oké, okay. he matched his world record of 1 hour and 11 minutes en hij is gain voor 1 hour 12. Hier in New York City. Wim Hof, beter bekend als The Iceman, herkent u dit fragment? Ja, dit is alweer van een aantal jaren geleden. Ik heb uh, anderhalve maand geleden nog weer in uh, New York uh, zo'n record gedaan: 1 uur 52 minuten. En uh, ja, dat, uh, volgende week zit ik in China en dan uh, gaan we een wetenschappelijk onderzoek hier naartoe uh, doen. En uh, ja, zo gaat het verder. Ja, want wat deed u hier? Ik stond daar in direct contact met de IJs, tot en met mijn nek, buiten in januari. En uh, ja, toen heb ik daar een record gedaan. Uh, dat, het was op dat moment 1 uur 11 minuten, na 1 uur en 12 minuten. Dat heeft u toen verbroken en inmiddels is het opgehoogd tot 1 uur 52 minuten. Ja, en en nou, waarom stopt u dan? Omdat elke keer uh, doe ik een minuut verder gecontroleerd. <lacht> en uh, ja, zo word ik overal uitgenodigd. <lacht> u <lacht> zou best nog veel langer kunnen dan 1 uur 52. Uh, ja, ja, ja, dat is uh, de controle over het autonome zenuwstelsel. Direct daarmee verbonden zijn wetenschappelijke onderzoeken. Uh, waarin ik dat uh, heb aangetoond met de Universiteit van Maastricht en het Radboudziekenhuis. En we gaan binnenkort gaan we een onderzoek. Uh, doen waarin ik twaalf mensen zal uh, instrueren, en, uh, twaalf dagen lang. En dan zullen zij uh, significante verschillen uh, aantonen in het uh, beïnvloeding van het immuunsysteem. Ja, Wat... Daar komen we zo nog maar gaat u, gaat u, kunt u ons even één meenemen in de eerste stap? Dat ja. wij dat ook even gaan doen hier met z'n allen in de studio. Ja, nou de eerste stap is gewoon koud afdouchen. Oh, ja, dat wordt al een beetje lastig. Want ja. nou, die douche hebben we hier niet. Oké, okay, koud afdouche en dan? Oké, okay, dan de mindset als je ergens over hebt. Kijk, uh, normaal gesproken in de natuur is, uh, net zoals bij dieren... die zijn wel degelijk in staat om het immuunsysteem te beïnvloeden. En uh, het immuunsysteem is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel. En de wetenschap tot nu toe heeft gezegd... het autonome zenuwstelsel, uh, dat kunnen wij niet willens en wetens beïnvloeden. Het heet ook Autonom. Zo is dat, onafhankelijk. En het, eh, ge, ja, het, eh, het gedraagt zich onafhankelijk van onze wil. Mm. Maar ik heb dus aangetoond op eh, drie grote onderzoeken dat ik dat wel kan. Ja, maar ik weet nu nog steeds niet veel meer dan dat koude afdouchen. Wat is de volgende stap? De, de volgende stappen zijn eh, koude af, koud afdouchen. De, de volgende stap is eh, dat je direct de kou ingaat: eh, in de koude douche. En de, ja, eh, op dat moment, eh, wanneer eh, de aderen. Werking en de spiertjes beter ontwikkeld zijn... dan luistert het beter naar de wil. Want dan op, de, op het moment dat je in de huiskamer zit... en denkt, ik ga een koude douche nemen... dan heb je al macht over het sluiten van de aderen... rondom de kerndelen. En dat heb je normaal gesproken dus niet. En eh, ja, dat is stap 2. En uh, zodra dat uh, door gewenning uh, uh, nog verder ontwikkelt... Ja, dan ben je in staat om in ijswater gewoon uh, ja. lekker een, een bad te nemen. Maar laten we het iets <gül> simpeler houden. Ik, heb, uh, ik fiets veel en ik heb vrij snel last van koude handen. En ik heb uh, in mijn jeugd jarenlang getraind door te zeggen... Van, ik wil hard worden, dus ik ga gewoon fietsen zonder handschoenen. Het heeft mij niet opgeleverd. Ja, Meneer uh, Hof? Ook uh, wat dat betreft de extremiteiten, handen en voeten... Ja, die worden ook koud, dat klopt. Die, die worden koud, maar uh, ja, daar heb ik ook... Uh, uh, zo mijn methodiek uh, voor. Dat, dat gaat lukken, hoor. Ja. Ja, zegt u echt, ik kan jou van jouw handen afhelpen tijdens het fietsen? Ja, ja dat gaat. Uh, uh, ik heb dat samen met het uh, TNO nog bekeken. Cold-Induced validation heet dat. Dat is uh, het opengaan van de aderen... In de extremiteiten, zeker CQ, nu de handen bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat, uh, dat kan je aanleren. Maar dat vertel dat me, hoe moet ik dat doen? Gaat. Nou, gewoon door uh, regelmatige uh, uh, uh, uh, hoe heet dat, uh, blootstelling aankouden. Heb ik gedaan, het bleef koud. Ja, nee, maar niet in één keer zo van uh, de hele tijd gaan fietsen. Uh, je moet dat wat vaker doen, je moet ze prikkelen, stimuleren. Maar hij fietst elke dag hoor. Hij fietst elke dag, ja, maar eh, dan toch doet hij iets verkeerd. Ja, vaak, nee, nee, dat is blijf... helder. Dat zeg ik ook steeds, maar ja. Nou, ja ik, ik klim bijvoorbeeld met mijn handen, blote handen tegen koude rots. Eh, en daar eh, heb je de macht over de handen totaal nodig. Nu weet ik dat denk ik, op koude rots, ijskoude rots, nou eh, daar heb je alleen maar van die gaatjes enzovoorts. En eh, dat duurt 7, 8 minuten, blijven ze, eh, dan raken ze die aderen dicht. En dan weet ik dat ze open gaan. Dat dus door gewoon blootstelling en training. En dan, zo kan ik dan de hele dag gaan trainen. Maar zou het eh, zo kunnen zijn dat, dat u dat wel kan en ik niet? Nee, dat is gewoon uh, tra uh, traineerbaar voor iedereen. Hmm. Iedereen heeft gewoon een fysiologie. Ik heb ook koude voeten als ik in bed lig vaak, s'avonds. Kan ik daar ook wat aan doen? Ja, ik, uh, koud water uh, baden. Ik uh, heb daar een vrouw voor genomen, maar dat is niet <laughs> nodig. Nee, nee <laughs> dat, ja, als, je, als je in koud water, uh, uh, elke avond zeg maar tien minuten, ja? dan, uh, dan gaat dat vanzelf weg. Echt, want, als ik elke avond tien minuten met mijn voeten in koud water ga zitten? Totdat het vanzelf weer gaat, ja. En, en hoe lang uh, kan dat duren? Nou, Zit ik dan jarenlang met een nee, tijdje? Nou, ik denk een dag of acht of zo. En zo snel. En, en hoe ja. koud moet dat water zijn? Nou, zo koud dat je net geen pijn krijgt, zeg maar. Oh, dat vind ik wel te proberen nou, water. U, u, u kunt nou, u gaat... mij in acht dagen van mijn jarenlange probleem afhelpen. Ja, ik heb ja, een darmklacht. Vrouwen, vrouwen, vrouwen <laughs> er wat van op. Nou, vrouwen met uh, uh, wintervoeten, die heb ik daar uh, vaak genoeg van afgeholpen door in de sneeuw met de juiste inst. Te gaan lopen. Maar ja, Dat zeg je wat bij, met de juiste instelling. Ja, nou, dat is die mindset. Hè? Dat je wel degelijk invloed kan uitoefenen op het immuunsysteem, op het cardiovasculair systeem. Nee, ik, ik moet er wel in gaat. geloven. Ja, maar dat is toch logisch? Kijk, als je, als je ziek bent en je gelooft niet dat je kan genezen, dan werk je jezelf tegen. Hmm. Je kan wel degelijk meehelpen in het proces. En die processen die hebben gewoon invloed op het lichaam. Ja. Um, u heeft onlangs iets vreemds gedaan. U heeft een marathon gelopen door de woestijn zonder water te drinken. Ja, en hoe, en, uh, hoe is dat bevallen? Nou, uitstekend eigenlijk. In maar een, uh, we moeten er wel iets bij zeggen. U wou 50 kilometer lopen, maar dat is net niet gelukt. Nee, want uh, na 22 uh, kilometer kreeg ik blaren. En dat blaren krijg je in de woestijn. In uh, de meest droge woestijn van de wereld. Uit het is kwestie van mindset. Uh, uh, ja, nou, de mindset die zorgde uh, er wel voor. Want er was iemand, uh, een uh, koude fysioloog van het Radboud bij. Uh, die heeft alles gemeten. Uh, dat de kerntemperatuur wel 37 graden. Uh, bloedtemperatuur aanhield. En dat betekent gewoon controle. Uh, en de, het water wat ik verloor, 5,2 liter water over die, uh, over die afstand, mm -hmm. nou, die, dat uh, trok zich naar de kern toe. En, uh, op die oh, wacht even Dat trok zich naar de kern, wat betekent dat? De kern is uh, uh, de, ja, de bloedtemperatuur uh, uh, en het vocht voor lever, longen, uh, hart en hersenen. Ja, die moet 37 graden blijven en fluide. Ja, maar u, u verloor dus wel vijf liter water. Voelde u zich niet heel erg beroerd? Nee, uh, wat dat betreft de mindset de, en de wilskracht uh, die zorgde er wel voor dat, uh, nou ja, uh, dat ik toch wel bij verstand bleef. Niet die vijftig kilometer voor uh, de, de, de legendarische uh, afstand uh, hmm. van de marathon. En had u die, uh, die, uh, die blaren kunnen voorkomen? Als nee. u er attent op was geweest? Ja, ik denk, de volgende keer dat ik daar naartoe ga... en uh, dan ga ik weer verder, uh, nog uh, dieper... Uh, ja, dan, uh, dan weet ik wat ik moet doen, ja. En, en, en dan weet u nu al dat u geen blaren krijgt? Uh, dan, dan weet ik de, uh, nu al dat ik geen blaren krijg, ja. Is er ook een grens aan wat u kunt? Ja, natuurlijk. Er zijn fysiologische grenzen. Maar uh, de geest kan heel veel. Meer dan we denken in ieder geval. Hmm. Hmm. Ja, ik, ik weet niet of ik het geloof. Mannen hier aan tafel, geloven we het allemaal? Herman plei? Nou, nee, eh, de, vooral de aandacht voor de mindset eh, lijkt me heel essentieel. Dat eh, volgt ook uit het betoog. En eh, vergeet niet dat er eh, vanaf de middeleeuwen tot nu... voortdurend meldingen zijn geweest van wat men toen heiligen noemde... en mirakelen van lichaamsbeheersingen... die eh, toch onomstotelijk hebben plaatsgevonden. Dat, eh, er zijn toch een heleboel gevallen waar je daar niet aan hoeft te twijfelen. Dat kan kloppen, wat u eh, al van Ja, zeker. Al vertelt. dus wat, wat meneer nu ervaart en vertelt... Dat werd vroeger uitgelegd als wonderen en mirakelen en, en heiligenverhalen. Maar in het onderzoek naar al die heilige verhalen uit de middeleeuwen... komen wij steeds meer tot de conclusie dat er wel degelijk een kern van waarheid in die mirakelen steekt. Ja. En dat doet mij. Daar moest ik voordeur dan denken toen ik uh, meneer dat hoorde vertellen. Meneer Hof, u een heilige. Over lopen, hè? Nou, uh... sorry je Fred Lammers, wat zeg je? Ja, je hoort hoor, dat mensen ook dat in de Oosterse landen die over vuur lopen hè? zonder dat hun voeten brandt. Oh, ik weet niet of Die kan ook over hete kolen lopen. Oh, ja, ja, maar het ja, is al lang bekend. Dus je, je ziet wat beelden van. Dat ze soms hè, in, de, in, de, in, de, in de verre Oosterse landen zo... Dat ze dan over, echt over vlammen lopen. En dat er dan toch geen... Ja. Is dat hetzelfde, meneer Hof? En, uh, nee, zou ik niet zeggen. Ik, ik heb dat zelf ook een keer gedaan, liep ik er vijftien keer over. Uh, dat is in principe makkelijker. Ja, ik bedoel wat de uh, ja. waterband uh, wat ja. propageerde, ja. uh, Dat uh, en op zich is dat heel uh, goed als een boost, maar het is heel kortstondig. Uh, uh, koud water en uh, uh, uh, dat heeft een langdurige goede werking op het cardiovasculaire systeem, waardoor je daar als je 70 bent nog steeds een perfect de bloedsomloop en, uh, en een hartslagvermindering uh, verkrijgt. Ja, en dat is waar we in de westerse wereld eigenlijk ja. uh, om vragen. Wordt u ook niet ziek, meneer Hof? Juist niet hierdoor. Nee. Maar stel dat dat nou wel zou gebeuren. Zou het dan uw eigen schuld zijn? Uh, ja, nou, dan is het in principe mijn eigen domme schuld. Ja. Ja, maar zegt u dat ook tegen andere mensen die ziek worden? Uh, nee, dat zeg ik absoluut niet. Ik zeg wel dat je veel sneller kan genezen... als je er maar uh, met je mindset ben, uh, bij, uh, bij bent. En, uh, maar dat blijft toch bij... iets vaags, meneer Hof. Wat ja? is nou met je mindset erbij zijn? Nou, uh, het, het is in principe... Uh, binnenkort ga ik uh, een, een groot onderzoek uh, in... waar ik twaalf uh, mensen ga instrueren... om uh, een significant verschil aan te tonen... in de invloed op het immuunsysteem. Hm. De preventie ten aanzien van ziektevorming... U gaat bewijzen ja, dat je daar inderdaad zelf invloed op heeft. Ja, dan hoef ik dat niet te doen, want ik heb dat al gedaan. Ja. Maar ik laat zien dat mensen middels relatief makkelijk te, uh, uh, aan te leren technieken. binnen hm. een uh, korte tijd. Uh, uh, uh, een significante verschillen ten aanzien van beïnvloeding. op het immuunsysteem gaan aantonen. En ja, daarmee een wetenschappelijke doorbraak forceren. Ja. U heeft een eenheilige tweelingbroer. Ja. Kan hij ook wat u kan? Uh, nou, in principe kan iedereen... Ja, dus hij ook. Daar gaat hij weer, de mindset, hè? Die heeft hij niet. De drive. Die heeft hij niet. Die, die heeft hij niet, nee. We hebben hem uh, vanmorgen even gesproken. Hij heet André. Ja, hij heet André, de andere, ja. Eigenlijk ben ik zelf ook wel uh, iemand die uh, graag fit wil blijven. Uh, sportief. Um, maar uh, hij uh, doet het nog een stapje of twee, drie uh, uh, harder en verder... En op die manier uh, trekt hij me ook nog eens een beetje mee. Het is een avonturier uh, en een ja een zogenaamde Daredevil. Uh, waar, uh, waar ik uh, af en toe uh, mijn hart uh, bij vast heb gehouden. En uh, en nog verder. Uh, dus een daredevil, iemand met een drive en, uh, en een boodschap uh, heeft hij. En hij is ook nog vriendelijk ook. Ik kan wel behoorlijk ver gaan, maar uh, zoals uh, Wim gaat, uh, ja, dat, uh, dat is gewoon, daar dat, uh, zit een geest achter. Een drive nogmaals, uh, die, die uh, heb ik niet zo hard. Ik, uh, voor mij hoeft dat niet zo. Ik uh, ben, niet, uh, ben niet wacht van avontuur. Ik heb zelf ook nog wel hier en daar geklommen. Uh, in Zuid-Amerika, in uh, de Alpen. Ehm. Um, maar euh, zoals hij dat, euh, nee, nee hij, euh, hij gaat daarin dus twee stappen verder. Ja, hij kan hetzelfde als u, maar hij doet het niet, zegt u, meneer Hof. Nou, Nogmaals, ik denk dat iedereen dat kan. Hij is een identieke tweeling, dus het is een leuk vergelijkingsmateriaal. Ja. <laughs> ja. En het radbout heeft daar inmiddels ook bloed bij afgenomen. De resultaten zijn nog niet helemaal bekend. Maar ik zeg, dat is allemaal uh, traineerbaar. Je kan alles trainen. Ik, uh, ik ben nu ook bezig om uh, mensen dat bij te brengen. Ja, en ze een... van spataderen te genezen, heb ik me laten vertellen. Ja, trombose. Uh, ik heb uh, hele goede ervaringen met mensen met uh, posttrombotische uh, aandoeningen. En uh, ja, die Binnen een aantal dagen weer heel snel uh, naar een veel betere conditie van de aderen, het cardiovasculair systeem brengen. U, u kunt mensen van hun trombosebeen afhelpen? Nou ja, veel, zeg maar 70 procent in, in, in, in vijf dagen. Uh, na, weer de, Dat is een goede score. De, de, de macht weer teruggeven aan die mensen. Maar het is, is toch echt een soort moderne heilige Herman. Tja, nee. Nou ja, natuurlijke methode. Gewoon een simpele natuurlijke methode. We hebben die kracht allemaal. En we, uh, uh, dat is gewoon de innerlijke kracht, oftewel het zenuwstelsel, immuunsysteem, cardiovasculair systeem onder de wil. Oké, okay. hartelijk dank voor uw verhaal. We blijven u volgen en ook uitnodigen, denk ik. Ik heb nog één in je iets. Heel kort. Ik, ik zoek een centrum. Ik hoorde ze juist van die sollicitatie, ja. dat ging ja. snel. Ja. Ik wil een, een centrum, boerderij, en die kan ik huren of kopen... ergens in de, in de Randstad, zodat ik mensen, veel meer mensen kan gaan helpen. We houden Twitter in de gaten. Ja, heel graag. Hartstikke bedankt, you hè. What you were I woke up Back to where we belong, REM. Met het dragen van een hoofddoek paste koningin Beatrix zich aan aan de gewoontes van het land waar ze te gast was. En wat verwachten wij eigenlijk van onze gasten? Met Herman Pleij stappen we in de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij terug Herman? Uh, november 2004. <coughs> Dat is niet heel ver terug in de nee, geschiedenis. Maar alles vanaf gisteren is geschiedenis. <laughs> Inderdaad, dus, dat hoort erbij. Vertel. Uh, dat dat jij was uh, de maand dat uh, Rita Verdonk die toen minister was. Uh, geen hand kreeg van een imam uit Tilburg. Oh ja. En uh, dat pikte ze niet. Heel nadrukkelijk. Hè? Dus ook in functie. Als minister zei ze dat ze dat niet nam. Twee jaar later in 2006 is er nog een keer zo'n incident geweest. En toen pikte ze dat ook niet. En daar heb je dus ook die botsing tussen uh, verschillende culturen. En het uh, verkeerd, het anders interpreteren van een gebaar. Hè? En dat, uh, ja, daar had zij verder geen boodschap aan. De, je kunt je afvragen hoe je moet reageren. Voor die imam is contact met een vrouw. En dat is een bepaalde ultra-orthodoxe houding natuurlijk. Binnen. Die, uh, die islam uh, is niet uh, mogelijk, dat doe je niet nee. het komt ook bij, bij ultra-orthodoxe rabbis voor die doen mm -hmm. dat ook niet, mm -hmm. dus dat komt wel meer voor uh, voor ons is het weigeren van een hand is een belediging hè? Ja. als je iemand niet een hand geeft, een belediging ja. dus nou, was het eigenlijk in feite een verwachting die wij hebben van hoe mensen zich gedragen waaraan ja. niet werd voldaan Ja. En, uh, maar je kunt natuurlijk wel doordenken hè? en je kunt bedenken van ja goed, ik respecteer uh, de gewoonten en gedragingen van een ander uh, maar dat is natuurlijk een glijdende schaal daar zijn grenzen aan het is natuurlijk weer anders als je naar het buitenland gaat. Dan, nou, hier heel vanzelfsprekend om dat te respecteren. Maar het probleem is steeds van dit soort gedragingen en gewoonten en gebaren, dat ze in hun oorsprong... een bepaalde symboolwaarde hebben, die voor bepaalde mensen blijft bestaan... maar dat die symboolwaarde verdwijnt en verandert en anders wordt. Voor ons zijn in ons land hoofddoek, hoofddoekdragende eh, vrouwen... associëren we niet in eerste instantie meer met onderdrukte vrouwen. Er zijn inmiddels een heleboel die met hoofddoekjes lopen... die buitengewoon vaardig aan de weg timmeren en bezig zijn. Maar hoofddoekjes en andere kledingstukken van nieuwe Nederlanders... Die, fungeren nu veel meer als, als identiteit. Als een uiting van identiteit. Hè? Van Men is daar trot, men manifesteert zich zo. Dat is ook niet alleen iets van de islam. Dat zit in alle culturen en in alle cultuurverschijnselen. Bij christenen kom je dat ook tegen en dat kun je respecteren als je in de kerk gaat in Italië of Spanje. Dan doe je een, een, een, een schouderdoek om als vrouw en ja, dat is dan een vorm van respect. Gereformeerde vrouwen, hier van een bepaalde uh, orthodoxe uh, stending. Je wou die... ultra zeggen, maar je slikt <laughs> uh, het toch even in. Ik hoor in, dat gaat te vet. Maar ik ik dus ga nog even onderbreken, de... want, want, want we zijn weer een paar minuten verder. En we hebben een huis voor de Iceman op uh, Twitter. Er is een meneer oh, no. die biedt een huis te kopen aan op Kaag Eiland. <lacht> Juist. Bent u er geweldig, nog geweldig, ja? geweldig, geweldig. Martin ja. Ries heeft een huis voor u. Martin Ries. Ja. En, uh, hoe kan hij mij vinden? Ja, ja, nou, dat, dat gaan dat we gaan zo even regelen. Ja. Geweldig. Door. geweldig. Ja, Herman, we hebben het over hoe uh, wij dan willen dat gasten zich uh, naar ons toegedragen. Uh, jij zegt van nou ja, op het gebied van kleding en dat soort dingen... hebben we misschien niet, we niet zo grote eisen. We hebben natuurlijk in het verleden... Er wel eh, eisen gesteld bijvoorbeeld aan mensen die hier op staatsbezoek zouden komen. Hè? Nou, eh, eh, of niet? Eh, nou, eh, eh, volgens mij niet. Wij hebben één toetsteen. Eh, dat wij, eh, wij zijn een vrij land, we zijn een rechtsstaat. Maak kijzeren of iets over bijvoorbeeld. En Ja, maar die hebben wel ontvangen. En uh, daar is wel rumoer, hè? Er is steeds, uh, bij allerlei dingen is er rumoer geweest. En toen waren er dus mensen die wezen op dat oorlogsverleden... en die zeiden, dat kan niet. Nou ja, goed, dan krijg je dus een, een afweging. Uh, dus het is ook een glijdende schaal, het is geen principieel punt. Maar uh, over het algemeen staan wij zeer open en, en uh, laten wij iedereen toe. Behalve op het moment dat ze in ons land zijn... De ons grondwet overtreden ja. of, of, of voor het strafrecht in aanmerking komen... ja dan treden we uiteraard. Ja. Fred Lammers, weet jij of er binnen dat koninklijke gezelschap... dan ook wel gediscussieerd wordt over in hoeverre je je aanpast... aan het land waar je bent? Is dat wel eens een onderwerp van gesprek geweest? Dat zou van tevoren zou dat worden bekeken eigenlijk. Hè? Want net zo, zo de hele garderobes allemaal... dat wordt van tevoren helemaal bekeken eigenlijk. Bij, hè? Dus er gaat ontzettend veel mee. Dus bij dat, dan doen we dat aan en dan doen we dat aan. Dus dat wordt allemaal door de, de van wordt het allemaal van tevoren bekeken. En ja, dit bijvoorbeeld, bij zo'n bezoek zo maskele, ligt gewoon voor. De hand. Want Elisabeth was vorig jaar er ook. Die had ze ook zo. Dat, ja. he, dat doe je gewoon. Ja. Dus dat ligt gewoon voor de hand. En dan kan je alleen nog even kijken. wat doe je aan. om er toch een beetje aardig uit te zien. Nou ja. beter. Ze in vergelijking met Maxima. Had ze was erg uitgemonsterd. Helemaal met die. Nou, ze he, ze he, prachtig. De, dat is echt zin. heel leuk vond ik zin, die, zin, maar Dat was echt heel leuk. Zit daar een grens aan, Herman? Ja, nee, natuurlijk zijn er grenzen. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld. Uh, geconfronteerd zou worden. Kijk, en dan is het altijd het verschillend interpreteren. van gedragingen. en van gedragsvormen. en van kleding. Als uh, het, uh, het verplicht zou zijn. Daar, dat je op je buik schuifelend de moskee binnenging... dan neem ik aan dat ze dat niet doen. Of nee. dan zeggen ze, dat, dat gebaar... <laughs> en zo mindset. praat je alles weer <laughs> aan elkaar. Uh, want dat gebaar is voor ons ook nu nog zeer verbonden met volstrekte vernedering als je op die manier iemand benadert. Dus dat doen we niet. Maar het, het belangrijk is steeds dus die verandering... van die symbolen en gedragsvormen. Om nou nog één klein voorbeeld te geven. Um, uh, vroeger was het je benen over elkaar slaan. Dus je gaat zitten en je slaat je benen over elkaar... voorbehouden aan vorsten en aan adel. Want die mochten dat alleen, want ze lieten dan je voetzolen zien. Dus dat was een gebaar om duidelijk te maken dat jij superieur was. Nou, als nu de koningin de troonrede houdt, ze gaat op de troon zitten en ze slaat er benen over elkaar, maakt dat een vreemde indruk. Want wij zeggen nu, je benen over elkaar slaan nu, is een gebaar van gezellig, ontspannen, informeel. En dat hoort niet bij dat moment. Dus ik bedoel maar, die gewoonten die veranderen en die gebaren veranderen. En je krijgt van die clashes, als het in een bepaalde cultuur nog op een ander punt zit... dan het inmiddels in onze cultuur En hoe kijk je nou aan tegen de ophef die dan met name binnen de PVV ontstond over dragen van, die, van ja, die hoofdbedekking? Rare, selectieve verontwaardiging, gratuite opmerkingen. Dus natuurlijk respecteer je op die wijze. Je hoeft je maar even te verplaatsen in een andere cultuur... om te begrijpen dat je op die manier eer bewijst. Dus, maar het is een glijdende schaal. Er kunnen dingen gebeuren en ja, dan treed je principieel op. Als het met onze grondrechten in, in botsing komt, dan treden we zeker op. Maar Ik herinner wat je vast... aan bijvoorbeeld... Ja? Een, uh, dat hadden toen grote multinationals in Nederland... Hadden het probleem met Joodse werknemers. Die werden niet geaccepteerd in uh, bepaalde Arabische landen. En ja, toen ontstond er zo van dat gesjoemel... Hè? nou ja, dan sturen we geen Joodse werknemers... maar dat is een weinig principiële houding. Mm. En uh, toen kreeg je dus ook inderdaad een stellingname dat je zegt van ja, dat accepteren we niet. Dus dan nemen we stelling. Ja, dus dan, dan, dan daar trek je dan een grens. ja uh, Maar je kan natuurlijk ook wel zeggen over de islam... dat heeft ook een ander gezicht gekregen. Dus misschien... Uh, laat je dan, als je zo'n hoofddoek opzet... toch ook wel zien dat je daarmee instemt. En is dat misschien niet gewenst? Dus daar is, daar is misschien toch ook wel een begrip voor te be verzinnen. Voor dat, dat je waarmee instemt? Nou, dat je dan instemt bijvoorbeeld met de onderdrukkende islam. Ja, nee, dat, dat, dat is volgens is mij geen sprake, sprake van. van. Omdat wij dat op die wijze hier helemaal niet meer, meer hanteren. Op de web. We hebben dat hier ook nooit zo gehanteerd. Maar dat wordt ook in hoge mate niet meer zo gezien. Nee. Dat is echt, echt een ouderwetse manier van ageren. Dat... Okay. Dus je past je gewoon aan aan het land waar je naartoe gaat. Ja, nou ja, up to a point. Ik bedoel, dat is... Nogmaals, het is geen principieel punt, maar wij gaan heel ver en wij zijn daar heel open in. Okay. We gaan bijna naar onze dichter bij de dag, maar niet nadat ik heb gezegd dat er heel veel is gereageerd op het verhaal van meneer Van der Waal. Heel veel mensen die in dezelfde situatie zitten als u, die zich echt suf gesolliciteerd hebben, maar nog steeds niet aan de bak zijn gekomen. Dus veel herkenning. Nu het gedicht van Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag, Thijs. Laat me horen. Veertig. Mijn grote hete vlakte van zand en stenen herkende ze als de leegte na haar koningschap. Zag ik aan de rimpels rond haar ogen en haar neerhangende mondhoeken. Ook ben ik de droogte van honderden onbeantwoorde brieven. De eerste veertig dagen van het nieuwe jaar. Er is een man die ervoor koos mij zonder voedsel veertig kilometer te weerstaan. Hij weet dat je soms niet om me heen kan. Een nieuwe brief vergroot de woestijn alleen maar. En ook al is het een kroonprins, een zoon stuur je niet voor zijn moeder de woestijn in. De eerste stap is gewoon heel diep ademhalen. Oei, daar heb je goed over nagedacht. Want ik moet heel goed nadenken om het allemaal te kunnen verbinden. Maar volgens mij lukt het toch. Tim Pardijs, hartelijke dank voor jouw We Zet hem later vandaag op onze website, ditisdedag.nu. We bedanken onze gasten Wim Hof, Fred Lammers, Ron van der Wal en Herman Pleij. En straks een reportage over de vragen wat we opschieten met een verbod op kat. Na het nieuws van drie uur. Tot zo.